Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat scholen, sportverenigingen en culturele instellingen een extra handje helpen met het betalen van de hoge energierekening. Minister Kaag van Financiën trekt daar 1,6 miljard euro vooruit. Maar daarbij geeft ze ook een waarschuwing. De bodem van de schatkist is in zicht. De rente, de, de, de, de, de dekking voor het tijdelijk prijsplafond waarvan de kosten enorm kunnen oplopen als een voorwaarschuwing... Uh, er is een einde aan alles wat we kunnen doen. Wij moeten dit gaan dekken om er ook voor te zorgen dat toekomstige generaties niet de prijs gaan betalen uh, van onze keuzes in het nu. Door de oplopende rente is de overheid meer geld kwijt voor hun leningen. Het kan oplopen tot 9 miljard per jaar extra. Een man die in juli in Alfa aan de Rijn een vrouw doodreed moet drie jaar de cel in. Hij reed 132 op een weg waar je 70 mag... In de rechtbank zei hij dat hij haast had. Volgens de rechter hield hij zich expres niet aan de regels. De gemeente Staphorst gaat onderzoeken wat er zaterdag nou gebeurde bij de intocht van Sinterklaas. hebben deze hier! De actiegroep Kick-Out Zwarte Piet wilde demonstreren omdat er Zwarte Pieten meeliepen. Maar de actievoerders werden door ruilschoppers buiten het dorp al bestookt met vuurwerk en bekogeld met eieren. De demonstratie werd verboden omdat het onveilig was. Ook de politie onderzoekt of ze het goed hebben gedaan. En kerstfans waren er al helemaal bang voor in Rotterdam. Er stond jarenlang een kerstboom voor Rotterdam Centraal. Maar de sponsor trok de stekker eruit. En het is nu al twee jaar donker op het stationsplein. Heel veel grote steden hebben een kerstboom voor de station staan. Ja, dat geeft toch wel heel veel kerstveren. hè? Ik vind het gewoon mooi. Het is een warm gevoel als mensen hier aankomen. Ja, ik vind het hartstikke gezellig. Ik krijg het een warm gevoel van binnen. En vooral in deze barre tijden natuurlijk, hè? Nou, goed nieuws voor hem. Er is nu binnen één dag genoeg geld ingezameld voor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 Mmm. -hmm. ...met al gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond. En zoals de meeste van jullie inmiddels wel weten... ...behandel ik elke week een ander thema. En zoals jullie net hebben kunnen horen aan de uuropener van vanavond... ...staat het teken vanavond geheel toepasselijk in het teken van de herfst. Het seizoen waar we ons momenteel alweer een poosje in bevinden... De herfst staat vooral bekend als nat, guur en donker... wat een perfect onderwerp is voor veel doom metal bands... waar uuropener November's Doom er één van is, hoe toepasselijk ook. Ik draaide Autumn Reflection van het vijfde album The Pale Haunt Departure uit 2005. De band liet op dit album een meer directer death metal geluid horen... wat werd gecombineerd met gothic metal invloeden. Autumn Reflection en de titeltrack verschenen beiden als singles... De avond bestaat grotendeels uit hele lange nummers en ik zal ze allemaal proberen in het geheel te draaien. Het volgende nummer van de Finse melodieuze death metal band Insomnian duurt maar liefst 9 minuten en is getiteld Lay of the Autumn afkomstig van het vierde studioalbum Across the Dark uit 2009. Dit nummer is geweldig. In de tekst vergelijken ze fasen van een relatie met seizoenen. De zomer wordt meestal geassocieerd met plezier en zonneschijn... wat lijkt op de eerste paar fasen van een typische relatie... zoals afspraakjes maken, genieten van elkaars gezelschap... maar dan wanneer het allemaal naar de klote gaat, dan weten we het allemaal. De herfst is prachtig vanwege het landschap en de start van het koudere weer. Maar tegelijkertijd is de schoonheid en het verdriet... dat de zomer die overgaat in de herfst... vergelijkbaar met het einde van een relatie... waarin je nadenkt over hoe geweldig het was... maar het eind daarvan moet accepteren. avond te horen op ZFM Santvoort Geweldige Lay of Autumn van de Finnen van Insomnium draaide ik Tears of Autumn Rain van het eveneens uit Finland afkomstige Eternal Tears of Sorrow. En is afkomstig van het zesde album Children of the Dark Waters uit 2009. Het was de enige single die daarvan verscheen. De band dat tegenwoordig ook wel bekend is onder de afkorting Ito Os, uh, Itos dus, stond bij hun oprichting in 1991 bekend onder de naam Andromeda. En werd later in 1994 omgedoopt tot hun huidige naam. Children of the Dark Water laat een wat donkerder en meer gotischer geluid horen dan op hun voorgangers. En laat meer emotie horen door middel van grunts, prachtige clean zang, en textuele thema's als liefde, dood, depressie, verdriet. En zoals in Tears of Autumn Rain te horen was, de herfst. De volgende band, Primordial, is vooral bekend vanwege de Keltische thema's in hun teksten en komen verrassend genoeg ook uit Dublin, Ierland. Ze maken een kruising tussen black en doom metal met Keltische muziek en doen dat sinds hun oprichting in 1987... Ook waren ze de eerste black metal-achtige band dat opgericht werd in Ierland... toen ze met hun eerste demo kwamen in 1993. Van hun tweede album, A Journeys End, uit 1998... ga ik zo het ruim acht minuten durende Autumn's Blaze draaien. Wat perfect past bij de herfsttijden waarin we ons nu begeven. Somber, episch, wanhopig, maar met hoop... en nooit de guurheid van de winter bereikend. Nog de vreugde van de zomer. a herfdachtige herfstachtige minuten genietend van Primordial en aansluitend de band Forest of Shadows. Met hun 9 minuut durende herfstepos Eternal Autumn van de EP Where Dreams Turn to Dust uit 2000. Wat het eerste nummer is en begint met een middeleeuws fluit intro. Het is zo angstaanjagend perfect gedaan... dat je bijna het gevoel hebt dat je honderden jaren geleden... op de top van de toren van een kasteel staat... wegkijkend naar een oneindig groot bos. Dit wordt onderbroken door een plotselinge klaagzang... een liefdesverhaal verteld in twee verschillende stemmen... een kleine en een demonische grom... die ons het dramatische verhaal vertelt... van een vrouw die sterft in de armen van haar minnaar. Je kunt zeker het verdriet en pijn voelen van deze man... als zijn geliefde sterft in zijn armen. Dan hebben de mannen van Typo Negative natuurlijk nog. Zij maken de perfecte muziek voor het herfstseizoen... met hun donkere, doemie en sombere geluid. En hoewel al regelmatig gedraaid in mijn vorige uitzendingen... mogen ze ook vanavond niet ontbreken. De keus viel op het sexy I love you to death... van hun wellicht meest herfstachtige album ooit. October Rust uit 1996. Waaruit blijkt dat bladeren in de herfst verkleuren naar roestige kleuren... Het album werd uitgebracht in augustus, niet in oktober, zoals de titel doet vermoeden. Maar dit hielp de fans zich voor te bereiden op de herfst. Door naar deze muziek te luisteren, ruim voordat de bladeren van kleur beginnen te veranderen. De albumcover toont plantstengels met doornen. I Love You To Death verscheen als eerste single van het album. Acht dagen voor de release van het album en gaat over psychotische liefde. Uh. A hundred candles burning A salty sweat drips from her breast. Her hips move, and I can feel what they're saying. Swaying. They say the beast inside of me is gonna get you. Get you. na het prachtige I Love You To Death van Typo Negative... kwam de atmosferische black metal voorbij van de Oekraïnse band Druk. Met het instrumentale en melancholische nummer Glare of Autumn. Afkomstig van het tweede studioalbum Autumn Aurora. Ook met de toepasselijke titel uit 2004. Wat gezien wordt als de definitieve doorbraak van de band. Het album staat vol met magistrale meeslepende black metal. Wat perfect past bij het druilerige herfstdag. Het eerste uur zit er alweer bijna op. Maar ik heb nog een bonusnummertje voor jullie in petto. Omdat we nog een beetje tijd over hebben. En dan ga ik eruit voor het nieuws van tien uur. En dan ben ik er daarna weer met meer donkere, melancholische... en atmosferische herfstgerelateerde metalmuziek. Dus blijf erbij. Tot die tijd heb ik er nog eentje voor jullie. Een nummertje van opet. Die uh, we straks in de tweede uur weer gaan horen. Met een tien minuten langdurende epos. De Drapery Falls, maar wat jullie zo gaan horen is de patterns in the Ivy. Ook een prachtig lied, wat ook over de herfst gaat, dus die krijgen jullie zo dat ik nog cadeau. Maar uh, nog even wat anders. Uh, nou, wat ik al eerder zei, uh, ik ga um, de komende twee weken ga ik Um, Muziekcoffers uh, ga ik draaien. Daar ga ik dus um, twee uitzendingen aan wijden. De eerste uitzending volgende week zal volledig in de teken staan van jaren 70 en 80 covers door metal artiesten gedaan uiteraard. En het tweede programma, dus de laatste week voordat ik uh, met vakantie ga, horen jullie de metal coffers van metal artiesten. Dus dan heb ik het over... de klassiekers zoals Iron Maiden... Megadeth, Metallica, noem het op. Die komen allemaal voorbij... Um, 5 december. Uh, december. Pak je avond ook nog. Dus dat is wat leuk. Uh, daar heb ik heel veel zin in. En um, ja, dan ben ik er dus... twee weken niet. Dan ben ik eigenlijk... pas in het nieuwe jaar weer... op de radio te horen. Dus... nu gaan we luisteren naar Opet met... de Patterns in the Ivy. Tot zo.